Van Wil zegt dat wordt onderzocht of er landelijk meer maatregelen nodig zijn om volgende aanslagen te voorkomen. De Amerikaanse president Trump zegt dat veel landen oorlogsschepen sturen om de Straat van Hormuz open te houden. Om welke landen het gaat, wordt niet gezegd. Volgens Trump is het een kwestie van tijd tot de belangrijkste zeeroute belangrijke zeeroute weer open gaat. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepsroutes voor de wereldwijde handel in olie en gas. Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten varen er nauwelijks schepen door de zeestraat. In het noorden van het land zijn ongelukken gebeurd toen er een felle hagelbui overtrok. Op de A28 tussen Eelde en Haren botsten meerdere auto's op elkaar. Volgens de politie waren er tien auto's betrokken bij de aanrijding... Ook op de N381 bij het Friese Wijnje-Woude waren er meerdere ongelukken. Niemand raakte gewond. Voormalig gitarist Phil Campbell van de Britse heavy metal band Motorhead is overleden. Dat heeft zijn huidige band laten weten op Facebook. Campbell overleed na complicaties bij een chirurgische ingreep. Campbell kwam in 1984 als gitarist bij Motorhead... bleef bij de band tot het einde in 2015... In 2016 richtte Campbell een nieuwe band op waar ook zijn drie zoons bij zitten. Phil Campbell was 64 jaar. Het weer. Vanavond trekken de buien grotendeels weg en zijn er opklaringen. In het binnenland koelt het af naar rond het vriespunt. Morgen begint droog en zonnig. Later meer wolken en in de avond regen. En het wordt rond de 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 als je je mee. Als je gaat, als je gaat zonder te zeggen wat je voelt, het heeft geen zin.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 me Het is zaterdag, de mooiste dag van de week. Entertainment voor you. Op je radio van vijf tot zeven. Brengt Fred de Hits in je moer Ik zou zeggen, allemaal een hele goede, ja, avond. Tweede helft van uh, Entertainment View. En uh, ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En dat allemaal eventjes, jongens, even... hup, je uit nou. Niet nog een keer. Hé, hey, um, ja, ik zou, ik zou zeggen, als je zit eten, eet smakelijk. En uh, wij gaan lekker verder met Devin Donovan. En uh, ja, hij hebt het over. Ik ben gelukkig zonder jou. Ja, en natuurlijk is hij hier aanwezig, hè, 28 maart. Dan... Uh, is hij weer in de studio aanwezig. Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je en als knoei jij, voortaan bij hem en niet bij mij. We gaan ook niet meer samen eten.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 Gelukkig zonder jou, nu ik niet meer van je hou, mijn leven krijgt een nieuwe kans. Ik ontspong nog net op tijd te dans. Ik ben gelukkig zonder jou. Ik dacht dat ik dat nooit zou. Maar ik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 ik dacht dat ik dat nooit zij zou Maar iedereen is goed voor mij Veel beter dan jij ooit kon zijn Ik ben gelukkig Zo, dat was je dan. Onze grote vriend Devin Donovan. En ik ben gelukkig zonder jou hier bij ZFM Radio. En dat allemaal vanaf de Tolweg Tina in Zandvoort natuurlijk. En uh, ja, alles is te volgen via www.zfmartisten.nl. En wij gaan eventjes verder met Sandor En hebben hij bedankt dat je mij hebt geblokt, schat. Overal verwijderd hebt bedankt dat je mij hebt geblokt kijk hoe je stress hebt yeah. bedankt dat je mij hebt ontvolgd jij bent echt druk ik hou ervan als vuilnis zichzelf opruimt wat een geluk scheelt mij weer werk ik zit je in mijn zone jij leest verhalen ik zet mijn kroon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 Sander, en uh, bedankt dat je mij hebt geblokst gehad. En dat allemaal hier op 106,9 DB plus 9A. En aan de telefoon hebben wij Conny. En van, uh, ja, Conny. Goedenavond. Goedenavond. <laughs> ja, ja, ik, uh, zit Gerrit erbij of... Uh... Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, we wonen apart. <laughs> ah, nee, nee, nee, dat, dat, dat, dat zal wel, maar ik bedoel, nee, misschien dat hij ook ergens aan de leiding... Uh, nee, nee, nee, nee nee, ja. nee, nee, nee, ik ben gewoon thuis, dus vandaag. Ah, vandaar. Hé, hey, ja, jullie hebben samen natuurlijk een, een, een duetje uitgebracht. Ga je mee? Ja. En uh, ja, ja, hoe is het ontstaan, uh, sowieso het duet? Nou ja, Gerritje zocht de zangeres via Facebook. Ja. En toen heb ik daarop gereageerd en even later kreeg ik een berichtje van hem via Messenger. En toen hebben we elkaar uh, ontmoet bij Araab in Grobbendonk. Toen moesten we alle twee daar zingen bij Annie de Wit. Ja. En toen hebben we goed naar elkaar stemmen geluisterd. En toen hebben we gezegd: 'Joh, we gaan het lekker doen, want ze passen goed bij elkaar'. Dus vandaag. Ah, Oké. Okay. Dus uh, ja, eigenlijk gewoon uh, ja, geluk bij een ongeluk. Ja. Gewoon een oproepje en uh, ja. Ja, heel leuk. Het is echt op, ja, op een leuke manier gegaan, ja. laat ik het zo zeggen. Ja, ja. en zit er nog meer in het vat, of uh, Nou ja, Gerrit is, is ook met een nieuwe nummer bezig. Ik ben ook met een nieuw nummer bezig. En uh, ja, misschien later ooit uh, van het jaar nog. Ja. Maar we kijken eerst wat dit nummer gaat doen natuurlijk, want die is pas in januari uitgekomen. Ja. En uh, ja, uh, Gerrit is ook met een ander nummer bezig. Ik ook. Dus, uh, maar ja, we hebben altijd een goede klik en dat hebben we nog steeds. En wie weet komt er ooit nog wel een duet uit, als het aan mij ligt wel. Ja, oké. Okay. En aan Gerrit ook. Aan ja. Gerrit ook. <laughs> hey, maar, um, nou ja, jij bent zelf ook met een nummer bezig, en Gerrit ook, maar um, wat, wat, wat, wat, wat voor nummer gaat het worden wat, uh, wat jij gaat uh, uitbrengen? Dat uh, kan ik nog niks over zeggen, want ik heb gisteren pas een demo uh, ontvangen en... Uh, dus ik ben druk aan het oefenen en uh, meer mag ik er ook nog niks over zeggen, totdat het helemaal klaar is, want het is nog een demo. Ja. En dan, uh, nou ja, zo gauw als het uh, helemaal klaar is, dan uh, hou ik je wel op de hoogte. Oké, okay, is, uh, is het wel een up of? Uh? Ja, dat is wel een uptempo, ja. <coughs> Oké. Okay. Ja, dat nou, is dan even, een, een uh, lekkere klopnummer, zeg ik. Uh, dus denk een, denk beetje, een beetje zomerse uh, klanken. Daar kan je wel op, uh, ja, zoiets wel, ja. Ah, oké. Okay. Met een pittige, pittige tekst, daar moet ik er wel bij zeggen. Ja. Maar het is, uh, nee, het is prima. Oké, okay, nou ja, dan weten we in ieder geval wat. Ja, zeker. <laughs> hey, en deze, ja, deze draait uh, nu al een aantal weken. Ja, hij loopt goed in ieder geval. Ah, ja, ik wou net zeggen, hij gaat uh, ja, naar mijn mening uh, gaat hij redelijk goed. Ja, en dan ben de, ja, daar zijn we ook blij om. En... Uh, ja, hij gaat geweldig, dus dat, uh, dat is al heel wat natuurlijk. Dat is ook bel het belangrijkste, hè, toch? Ja, ja, ja, in ieder geval de clip uh, ja, straalt 1,5 vrolijkheid uit. Dus, ja. dus, dus daar leg het ook niet aan. <laughs> nee, daar leg ik het ook niet aan. Hè. <laughs> nee, nee dat was, het is een hele mooie videoclip uh, geworden, dat klopt. Ja, we ja. uh, moesten wel een paar keer over, denk ik, of niet? Tuurlijk, tuurlijk, want ja, we hebben een hele, die video, of tenminste die cameraman is dus Michael Bakker. Ja. Uh, dat is een topman en uh, die let ook overal op allerlei dingetjes en nou ja, het is alleen maar uh, geweldig wat die man doet en uh, ja, we waren er blij mee. Hij heeft het heel mooi gedaan. Ja, het is een leuke clip geworden, daarom zeg ik een en al gezelligheid en uh, ja, dat stelt ja. er gewoon uit. Ja. Dat was ook gezellig. Ja. Hey, maar uh, ja, waar, waar kunnen mensen, ja, moet ik zeggen jullie vinden? Want het is een beetje lastig of zo. Ja, nou, ja, ze kunnen ons samen ook boeken. Maar ik heb ook een eigen website. Dat is uh, www.conniezink.nl daar staat alles op, ook van uh, het duet van Ons Samen. Ja. En uh, ze kunnen boeken via uh, de e-mail info.connyzing.nl plus mijn telefoonnummer wat erbij staat. Ja, en dan komen en, ze ook uh, zelf uh, bij Gerrit, uh, neem ik aan als ze jou... Uh, en dan komen ja, natuurlijk. Ja, uh, ik bedoel, ik overleg dan met Gerrit van joh, ja. uh, ze willen ons boeken. Heb je dan tijd, weet je wel, dan houden we met elkaar contact. En zo is het ook andersom. Dus dat komt wel goed. Ah, Oké. Okay. Nou ja, ik weet in ieder geval dat er eentje aan gaat komen. En weet je ongeveer wel, welke datum? Zo, zo nu, ja, juni, juli. Eh. Ja, rond, rond mei, juni moet je maar verwachten, ja. Ja, oké. Okay. Dus het wordt dus, de zomer ja. plaat. Nou, lekker op ja. ja. We gaan hem afwachten. Ja, dat is zeker. Ik, ik ben ook benieuwd <laughs> wat ze ervan vinden. Ja, ja nee, dat, dat, dat komt vast goed. Zeker weten, zeker weten. Nee, ik bedoel, ja, helemaal met, geen probleem, helemaal geen probleem. We gaan er met Kijk, volle vertrouwen in. Ik heb er altijd een gevoel bij. En uh, als ik geen kippenvel krijg, dan is het niet goed. Nee, nee, nee. Inderdaad. Dus ik heb al zelf al een paar nummers uitgebracht. Hè, daar had ik kippenvel bij. En uh, dan is het goed. Ja, dan, dan, uh, ja, maar dan sta je erachter. Dan sta je er ook achter. Ja, ja. ja, ja. Hey, ik dus Conny, ik zou zeggen, als jij hem dan uh, aankondigt... Gelukkig wil ik dat dan, graag uh, dan, dan ga ik hem uh, draaien voor jullie. Dat is goed. Lieve luisteraars, hier is ons dan duet Gerrit Vos en Cody met Ga je mee? Conny, dankjewel. En uh, ja, graag met de volgende single. Ja, zeker. Je, je hoort van me. Ja, is goed. Dan We van wachten van eraf. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Doei, goed doei. weekend. Doei, doei. doei. Hey. Mee. Ik heb een idee, en luister wat ik zeggen wil Ik ken je al lang, dus wees maar niet bang Misschien vind jij dat best oké okay. Kort door de bocht, maar ik vraag het je toch Heb je zin om samen uit te gaan? Want ik weet een kei ik vroeg Waar ik met je ga. Ook ik ken jou al jarenlang En soms dacht ik ooit Vraagt hij het nooit Of is hij misschien een beetje bang Nee dat hoeft niet Want zoals je wel ziet Vind ik jou ook echt een leuke vent Dus vertel me waar je heen wil gaan Dan kom ik jou lekker achter De nieuwe single van Gerrit Vos en Conny. En uh, ga je mee? We gaan uh, naar de nieuwe single van uh, Danny de Munk. En daar hebben we het over heerlijk. MUZIEK Happy. Oh, la, la, la. Een dood eenvoudig stekje. Oh, mijn dag kan niet misstukken. Oh, Ik ben geboren voor het geluk. Oh, la, la. Ik heb het heerlijk dames nee, in, de sfeer die zit er prima in. De nieuwe van uh, Danny de Munk. En ja, hebben het over heerlijk? Ja. Hey, um, we gaan eventjes uh, richting uh, Rotterdam. En uh, dat doen we met Perry Zuid dan. En daar uh, hebben we het over toffe jongens. En dat een toffe jongens zijn, dan willen we weten.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 Overal, overal, overal, waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn, overal, overal, waar de meisjes zijn, daar is ze wel. Ja, op ieder feestje gaan we lekker uit ons dak, we drinken en we zingen, we zijn op ons gemak. De allerleukste meiden, ja, die zijn er dan nog bij, dan zingen wij dan zij als zij. En dat we de toffe jongen zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij, daarom komen wij. En dat we de toffe jongen zijn, dan willen we weten. Daarom komen wij. Overal. Overal, overal. Waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn.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 Dat was hier dan Perry dan en had het over de toffe jongens, party mix en dat allemaal hier bij ZFM en dat allemaal vanaf de tolweg 10a in Zandvoort. En uh, wij gaan uh, naar Jesse Arjaans en zij hebben het over, dat kan toch niet verboden zijn? Als ik voor mij kiezen zou, lig ik vannacht weer naar jou, dat kan toch niet verboden zijn? Op jou heb gewacht, elke dag, elke nacht Dat kan toch niet vervoren zijn? Vraag mij niet of dit liefde is Waarom, nou daarom Vraag mij niet dat ik nu beslis Waarom, nou daarom Vraag niet of ik jou vergeten kan, doen. is het Gionnie, is Jan, was dat en dat kan toch niet verboden zijn wij gaan naar Robert Pater en eh, ik was mezelf even kwijtgeraakt en tot de klokjes van 7 uur mijn naam is gert Heij, goedenavond woorden, ik kan ze nu niet vinden ze schieten mij te kort, als ik denk aan het verleden die ik jou heb beschreven, daarvan kreeg ik nooit een antwoord Maar dat was een andere tijd Want jij bent weer terug bij mij Op een avond, terwijl de regen maar blijft stromen Ben jij naar mij gekomen, want de liefde was niet weg Samen zoveel lief en leed gedeeld, dus het zat er toch nog steeds. Jouw tranen gingen door met en been. Ik kon niet bedenken dat je nog bij me bleef. Ik was mezelf even kwijtgeraakt, die dat nooit mogen gebeuren. Ik weet niet eens waarom ik het deed. Maar ik deed jou heel veel pijn. Het is een wonder dat jij nog bij me wil zijn. Al die verhalen, die blijven ze herhalen. Ik laat ze lekker gaan, maar dat kan me niks meer schelen. Van alle mooie dingen en van wat ik zo gemist heb En wat een ander ook zegt of wat hij doet Tussen ons gaat het eindelijk weer goed Ik was mezelf even bijgeraakt Ze vondert dat jij nog bij me wil zijn Ik was mezelf even Ja, dat was een mooie bellet van uh, Robert Pater. En uh, ja, ik was mezelf even kwijtgeraakt. Wij gaan naar uh, Mike Vlog. En Mike Vlog heeft uh, een ander liedje: Hier op het plein in En die heet uh, Soso so Soso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 Het leven duurt maar even, dus geniet er nou maar van. Hier in een Brabantse club. Ja, dat was hier een Mike-vlog in so -so lobby. Dit is Martin Dams en nu jij er niet meer bent. En we gaan zo lekker bellen met Delano Dunker. En alles of niets is zijn nieuwe single. Dus blijf lekker bij, het tot 7 uur entertainend voor je. Mijn naam is Gentij, een hele goede avond. En als je zit te eten, eet smakelijk. Heb je gegeten? Dat u al mogen bekomen. Als ik denk aan al die jaren toen wij nog samen waren, vraag ik me af: waarom is dit voorbij? Jij hebt geen eerlijke kans gekregen, wou zo graag nog verder leven? Zoveel willen zeggen Jouw hand in de Lekker de we houden van Martin Damsen, nu jij er niet meer bent. En wij gaan verder met Mick Herren... en hebben het over. Het is hier een gekke huis. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ik loop naar binnen en kijk om me heen. Het is een beetje donker, ik ben alleen. Een leuke dame... Naar me toe. Ze zegt doe mee, we zijn nog lang niet moe. Ze bleef maar lachen en ging haar boog. Ik kreeg steeds een drankje.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 Zo, het is hier een gekke huis en dat allemaal door uh, Mick Herren. Hey, ja, we gaan alweer uh, langzaam naar de klokjes van 7 uur toe. Maar eerst nog eventjes een uh, nummertje van Willem Bart natuurlijk. En uh, zakken met die kont naar de grond, naar de grond. Zakken met je kont naar de grond, naar de grond. Ja, zakken met je kont naar de grond, naar de grond.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 De grond. Met je de grond. Zak met je kont naar de grond. met je de grond. Ben je vrij zwaar op rond. Met je Gaat. Vanavond gaan we er tegenaan De mensen lachen en we zingen, het is feest voor jou en mij Want het is hier en genieten in het café, daar zijn we blij Laat de glazen nog eens vullen, want je voelt je hier zo thuis Ome Jan staat in de hoek en zingt, we gaan nog niet naar huis Is er weer een feestje? Ja, dan moet je hier zijn Want dat is genieten, ga maar aan de kastenlijn Het is weer feest in het café Ja, we dansen en we feesten, doe gezellig met ons mee En weer een feestje, ja dan moet je hier zijn Want dat is toen niet ga maar aan de kastlijn Het is weer feest, in het café Ja we dansen en we feesten, want de avond is nog lang Doe met me mee, kom en geniet Want als het feest is weet je echt niet wat je ziet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 Me mee. Doe met me mee. Kom en geniet, want als het feest is weet je echt niet wat je ziet. Feest in het café, Jannes uit de wijk was dit en uh, ja, we gaan naar uh, de nieuwe van Monique Smit en uh, ik wil je helemaal. Die vrouwen naar je kijken, maar blijf maar liever uit de buurt. Er is maar één ding wat ze van je willen. Er zijn al heel veel pijlen op je afgevuurd. Steeds opnieuw ze willen je verleiden, maar dames laat je slingers thuis. Ik doe alles om het feestje te verstoren. Op deze lijn is enkora. In je oor niet te geloven. Ze doen het nog wanneer je naast ze staat. Ik zeg luister stop, ik laat me niet beroven. Hij is van mij, de rest die is te laat, is de laat, is de laat. Ik wil je. Heen En ik wil je helemaal. Dit is een uh, nummer ja, 28. Uh, maar het dan is hij hier in de studio aanwezig uh, vanuit het mooie Hengelo. Maar hier aanwezig in de studio dus Maiko en het mag niet uit. Het is bij jou toch om het even. Het maakt niet uit wat jij nog bent. Ik heb jou. Ja, deze man dus uh, uit Hingele. Ja. 28 maart hier bij Zandvoort Piaal. Op 27 natuurlijk. En uh, is hier aanwezig in de studio. Evenals iemand uh, uit uh, Friesland natuurlijk. En Femke. En uh, ja, nog veel meer uh, artiesten. Ik zou zeggen, we zetten in je agenda. 28 maart. Zon voor jou. En uh, dit is natuurlijk... Uh, ...Entertainment for You. We zijn aan het eind gekomen... ...natuurlijk uh, van deze uitzending. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen... ...graag tot volgende week. Een goed weekend. En uh, tot dan. Bye bye, zoals wij...